Daardoor worden wel meer zaken behandeld... maar gaat de kwaliteit van de beoordelingen achteruit, meldt Investico. In het centrum van Gent in België zijn vier mensen in een auto om het leven gekomen. De auto reed van een hoge kade in de rivier De Leie. De slachtoffers zijn drie mannen en een vrouw. De auto had een Frans kenteken.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 En weer in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Ja, ik ken niet alle nummers die worden afgespeeld, maar het klinkt wel gezellig. Dit was Manfred Man met HHZ The Clown. En we gaan het tweede uur in van Goedemorgen Zandvoort. Straks Ernst mij hier in de studio met een evaluatie van het Zandvoort Reddingsbrigade. seizoen Simone Keunings, hoe je stopt met roken. Maar nu eerst uh, Duco Bouwkes van Team Sportservice Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen.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 Okay. Uh, te laten uh, meedoen aan onze mooie test. Ik heb begrepen dat deze uitzending van Goede Molens Zandvoort voornamelijk wordt beluisterd door oudere mensen. Dus ik zou zeggen: blijf het de telefoon. Ja. Want er komen nu aanmeldingen, hoop ik. Zeker, <laughs> dat dus, uh, ga daar, uh, daar hoop ik voor. Oké, okay. ja. okay. uh, helemaal goed. Nou, je kunt je dus aanmelden via www.noordhollandactief.nl. Je kunt ook nog bellen naar 023 700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 ja dan had ik had op een gegeven moment had ik er ook helemaal geen last meer van en dan had ik dan een van nou ga jij maar lekker roken ik ga even lekker een glasje, glasje drank drinken ja maar ben je nu gestopt je rookt niet meer nee ik rook nog wel oh, oké okay. ja helaas ja. nou ja. Cor gaat Wat in hier van niet in de studio hè nee <laughs> oh je rookt wel je rookt wel man. ja ik eh, hij, ik rook, rook nog, nog wel wees, ja, ja. ja dus, dus nou ja dus, kom, kom lekker lang zou ik zeggen ik ben een potentiële uh, slachtoffer voor uh, je dit is het slachtoffer voor <laughs> je je gaat zo ja. nog een keer vertellen wanneer en waar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 Ja, ja dan moet het, het is in, in proces, zou ik maar zeggen. Ja, ja. in ieder geval goed. Dus dat, okay. uh, Kijk, als je, als je nagaat dat uh, ik weet niet precies hoe lang geleden, maar twintig jaar geleden of zo, nog in de trein mocht er ook in het ja. vliegtuig En hoe we er nu voor staan. Dus ja, daar denk ik gewoon... zelf ook nog wel eens over na, dat, dat, dat het gewoon zo normaal was. En, uh, ja. Ja. Of, ja, dus er worden stappen gemaakt. Maar het gaat bij bepaalde uh, doelgroepen, en, uh, nee, net zoals bij bedrijven of bij de GGZ al helemaal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 Eigen filmster. Uh, movie Star was dat uh, van Harpo. En uh, Ernst Brokmeijer is in de studio. Welkom. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Het was uh, weer een bijzonder seizoen voor de Zandvoortse Brigade. Uh, allereerst ja, hoe kijk je er uh, zelf in zijn algemeen op terug? Nou ja, het, wa het was op een paar vlakken bijzonder. Is dat um, um, sommige mensen zeggen wel heel grappig, waar was de zomer. We hebben natuurlijk heel veel dagen gehad dat het eigenlijk heel lekker weer was: terrasje ja. uh, zonnetje. Maar net niet dat weer dat mensen massaal op het strand gaan liggen. dus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 extra uh, gekeken naar wat kunnen we met de vlag en de waarschuwingen. He, dus daar hebben we echt wel wat meer op ingezet. Ja. Uh, maar uiteindelijk ja, uh, was het niet helemaal nodig... omdat het gewoon uh, een stuk rustiger was. Ja. ja nu uh, nog even terug naar uh, net voor de zomer eigenlijk. In juni hebben jullie ook een inzet uh, gepleegd in uh, Limburg en in die uh, gebieden. Kun je ja. daar nog uh, kort uh, op terugkijken? Ja, de, de, de range gegaan in Zandvoort is net als heel veel andere range gegaan. Dus, uh, uh, maakt ook onderdeel uit van de nationale ring Vloot...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 ja, als op een bepaald moment die zaken te veel verstrengelen... dan moeten we daar nog eens naar kijken. Maar voorlopig verandert het daar niets. Ja, oké. En het mooi ook dat er weer mensen zich aanmelden... voor de opleiding natuurlijk. Ja. Het klinkt vrij logisch, maar waarom is het zo belangrijk... dat mensen leren om reddend te zwemmen, zwemmend redden? Nou ja, tweeledig. We hebben natuurlijk als organisatie een belang... want wij willen goede strandwachten hebben in de toekomst. Vandaar de jeugd is belangrijk, omdat daar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 voor de kooppresentatie. presentatie Marina. Marina. Marina